Van zon voor. Jam al 25 jaar live is Antwoord en jij bent erbij Such a shame to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 Je lis Tot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 Step to my way in Got kicked outside Everybody's sore